Uur. Door Almegens met het NOS-journaal. De Nederlanders die uit Wuhan zijn geëvacueerd... hebben in hetzelfde vliegtuig gezeten als de Belg... die besmet lijkt te zijn met het coronavirus. Die is positief getest, maar heeft geen ziekteverschijnselen. De meeste van de 15 Nederlanders zitten thuis in quarantaine. Zolang ze geen gezondheidsklachten hebben... zijn er geen strengere maatregelen nodig, zegt het RIVM. Bij een kluisjescontrole op scholen in Zaanstad... heeft de politie messen, hamers en een stroomstootwapen gevonden lagen ook vals geld en illegaal vuurwerk. De politie had de afgelopen twee weken al een wapeninleveractie gehouden. Daarbij waren bijna 200 wapens ingeleverd. De president van Polen heeft zijn handtekening gezet... onder een omstreden wet waardoor de regering rechters kan straffen of ontslaan... als hun uitspraken schadelijk zijn voor het gezag. De politiek beoordeelt zelf of dat zo is. Er loopt een zogenoemde artikel 7-procedure van het Europese Hof tegen het land omdat met de wet Europese basiswaarden worden geschonden. Polen kan in het uiterste geval zijn stemrecht binnen de EU verliezen. Asielzoekers op het Griekse eiland Lesbos hebben weer geprotesteerd... tegen de leefomstandigheden in het migrantenkamp Moria. De demonstranten eisen dat de asielprocedures sneller worden afgehandeld. Volgens hulpverleners zijn de leefomstandigheden in het kamp verschrikkelijk. Er zitten zeker 19.000 vluchtelingen, terwijl er ruimte is voor hooguit 3.000 mensen. De politie hoopt dat in de toekomst alleen nog maar kindervuurwerk... en stabiel staand vuurwerk mag worden afgestoken. Met ander vuurwerk, ook siervuurwerk, kan nog steeds worden gegooid... en dat is gevaarlijk. Dat bleek in een hoorzitting in de Tweede Kamer over het kabinetsbesluit... om vuurpijlen en knalvuurwerk te verbieden. Morgen debatteert de Kamer erover. Het weer bijna overal droog. Vannacht kan de temperatuur in het binnenland dalen tot rond nul. Lokaal mogelijk een mistbank of gladheid. Morgen is het droog met wolkenvelden, maar ook af en toe zon... Dan wordt het rond de 7 graden. Dit was het NOS-journaal. Ik kan er niet omheen. Hij is mijn diepe. Beslist, mysterieus, realist. Altijd ready. Grove humor. Slappe lach. Ouwe hoeren. Inner. Flashy. Kunstzinnig. En dit? Dit hoort ook bij hem.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 Terug bij Peastl Radio Show 1371 hier op CFM Zandvoort. We gaan weer beginnen aan een uurtje nieuwheidsmuziek. muziek. En dat doen we met een, uh, wederom een goede bekende Wolfs Heart. Hij maakt het uh, nieuwe album, is in uh, januari uitgekomen: All Live Springs from Water. En uh, daar heeft hij helemaal gelijk in. Wolves Heart is, uh, ja, je zou bijna denken, uh, als je de foto ziet, dan lijkt het een beetje een uh, Native American. Uh, meneer, maar het is gewoon een Duitser. Misschien is hij geëmigreerd ge ge ge vanuit Amerika naar, uh, naar Duitsland. Ik weet het niet, maar hij heet gewoon Bernhard. Goed, uh, daarna komt Fiona Joe Hawkins, die komt wel uit Amerika. Angel Above My Piano, en dat is een remastered album. Daar kan je het allemaal... Uh, daar gaan we naar na luisteren naar Fiona, die overigens altijd veel samenwerkt met andere artiesten. Um, zoals bijvoorbeeld Jeff Oster in de groep Flow. Uh, even kijken door mijn lijst. Nee, verder geen bijzonderheden. In de zin van dat het noemenswaardig is. Uh, natuurlijk wel hele fijne muziek. Ik wens je veel luisterplezier op peacefulradio.info.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 Hi, this is Greyhawk, one of the artists on Peaceful Radio. Please visit my website at deepspacedisc.com.